Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plekken kon er vannacht weer worden gefeest. Clubs door heel Nederland gooiden de deuren open. Deden ze uit protest. Vanwege de coronamaatregelen moesten ze twee jaar lang dicht blijven. Ook deze feestvierders in Rotterdam hadden er lang op gewacht. Het is het begin van het nieuwe leven. Je moet je emoties uiten. Je moet gewoon lekker dansen. Het heeft twee jaar geduurd, is veel te lang. We moeten nu gewoon genieten. Het is tijd. We hebben het in het begin gedaan voor de ouderen, die zijn allemaal gevaccineerd. Ja, kijk, ik snap het wel, maar voor de jongeren, wij hebben ook gewoon een leven toch? Dus ik vind dat voor de jongeren, moet alles open gaan. Uiteindelijk werd de Rotterdamse club dichtgegooid uh, dicht door de gemeente. Sowieso ging niet overal het feestje door. Sommige clubs durfden de boete niet te riskeren. 013 in Tilburg deed dat wel. Het poppodium moet 10.000 euro betalen. Het feest is wel gewoon doorgaan. Een belangrijke brug tussen Canada en de VS wordt nog steeds bezet door vrachtwagens en andere demonstranten. Ook op andere plekken in Canada zijn er protesten. Het begon als een opstand tegen de strenge in Canada. Maar het is inmiddels uitgelopen tot een protest tegen het beleid van de regering van het land. Er zijn vier mensen gewond geraakt bij een afterparty na een optreden van Justin Bieber. Na een ruzie trok een van de aanwezigen een pistool. Ook rapper Kodak Black raakte daarbij gewond. Het gaat wel goed met de slachtoffers, zeggen Amerikaanse media. En PSV heeft gisteravond gehakt gemaakt van Vitesse in de eredivisie. De ploeg won met 5-0 van Arnhemmers. En dat was grotendeels te danken aan Noni Mariweke. Ik met and I think that's dat is wat ik know. Can direction really and um, the rebound and er werd nog meer gevoetbald in de Eredivisie. Fortuna Sittard won tegen Groningen met 1-0. En Cambuur-Pekswolle eindigde in 3-4. Het weer in het zuiden en oosten vandaag. Een zonnetje op andere plekken. Af en toe zon, maar ook wat meer bewolking. Het is tussen de 7 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 En dan hebben we het natuurlijk over vader Alice... met zijn vier muzikale zonen... Winton, Brentford, Delfeo en Jason. Maar daarnaast komen ook nog andere bekende iconen voorbij... zoals uh, Sarah Vaughan met haar trio. Uh, een unieke combinatie, Sonny Rollins met de Modern Jazz Quartet. Dave Brubeck, tenorstaksofonist James Carter... John Coltrane in een combinatie met Mel Jackson...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 Zo stervende klanken van Jason Marsalis en zijn kwartet uit het nummer Ballet Class. Dan heb ik nu voor staan Clifford Brown, de veel te jong overleden trompetist.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 Maar de three sounds, bestaan natuurlijk uit Gene op piano... Andrew Simpkins op bas en Bill Dowdy op drums... hebben een serie van opnames gemaakt tussen 1958 en 1970. Een aantal daarvan zijn samengebracht op de cd. Twee stuk zelfs, the very best of the three sounds. En van disc 2 van dit boxje gaan we draaien One for Renee.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 We gaan luisteren naar een opname met zijn Uptown Jazz Orchestra. Een opname uit 2015. Waar naast Delphio Marsalis in de big band ook zijn broer Bradford zit op tenorsax. En een niet uitvoerend muzikus van de familie Maboa Marsalis heeft deze opname geproduceerd. We gaan luisteren naar All of Me.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 Die natuurlijk zingt. John Malachi, piano. Joe Benjamin Bass en Roy Haines op drums. Met de the standaard <coughs> They Can't Take That Away From Me.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 Tea. The memory, the memory of all that. No, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, key, key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never, never, never meet again.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 Winton, die uh, geboren werd, ook natuurlijk in New Orleans, uh, op uh, 18 oktober 1961. Vroeger 60er is die inmiddels. En uh, voor degene die geïnteresseerd zijn in wat beeld erbij, uh, ga naar YouTube en uh, tik in Jazz at the Lincoln Center. En je vindt uh, zeer veel opnamen van uh, Winton Marsalis die daar een fantastische big band uh, aanvuurt.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 Benjamin Wolfboss en Hurling Riley. Drums. Luister u naar Y Charlie Brown.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 Ja, een swingende Dave Brubeck met uh, fantastische begeleiding op bas, stuwend en een leuke solo van Joe Morello op drums richting het einde. Uh, het loopt al rond de tegen de klok van 11 en dat betekent dat ik bij het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur al ga beginnen... En dat is wederom een opname van Delphio Marsalis... met zijn Uptown Jazz Orchestra. Ditmaal aangevuld met ook nog de Uptown Music Theater Choir... en rapper D1. Zoals ik, het is van dezelfde cd als waar ik het All of Me-nummer van draaide. En die cd die uitgebracht is op 29 november 2015 is getiteld Make America Great Again. Uh, dit is uh, een ironisch nummer wat hier ook op staat op deze cd... maar uh, wat te lang om hier uh, af te spelen... met een, uh, een zeer geestige, uh, ironisch, uh, sarcastische tekst. Uh, hij is makkelijk via uh, de app de iStore of wat dan ook te bestellen. Dus voor de liefhebbers van uh, goede big band muziek kan ik zeker deze cd van de familie Marsalis aanbevelen. Uh, er zitten een man of twaalf in, maar ik noem een paar. En dat is Delphio zelf uh, op trombone. Uh, zijn broer Bradford op de Noor. Uh, en de producer, dat, dat vertelde ik al eerder bij het vorige nummer... wat ik van ze draaide, is van uh, de niet-muzikaal uitvoerende... maar wel muzikale broer Mboa. Marsalis, uh, die dit hele album geproduceerd heeft. We gaan naar een, uh, ik vind, fantastisch uh, mooi nummer. En dat is uh, Back to Africa. Wat ik nu even moet... Ja, daar komt hij. En daar zijn we.